visser met het NOS-journaal. Bij grote internationale actie tegen de Italiaanse maffia-clan ...Nedrangheta zijn vanochtend 90 mensen opgepakt... ...onder wie vijf in Nederland. Behalve in Nederland waren er ook invallen in Italië... ...Duitsland, België en Suriname. In Nederland waren er doorzoekingen in onder meer Zoetermeer... ...Velzen en Sittard. Daarbij zijn tientallen kilo's cocaïne... ...140 kilo ecstasy-pillen... ...en veel contant geld in beslag genomen. De hoofdaanklager in Istanbul heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen twee Saoedische functionarissen. Er is een sterke verdenking dat ze betrokken zijn... bij de plannen van de moord op journalist Jamal Khashoggi. Het gaat om een belangrijke adviseur van de Saoedische kroonprins... en een topman van de Saoedische geheime dienst. De namen van de agenten die in Den Haag betrokken waren... bij de arrestatie van Mitch Enrigues blijven geheim. Dat heeft het gerechtshof bepaald. Enrigues overleed bij zijn arrestatie in 2015... Nabestaanden willen de namen weten van de agenten die daarbij betrokken waren. Ze spreken van een spookproces. Het Hof noemt dat niet terecht, gezien de ruimte die ze kregen bij de rechtszaak. De Europese Commissie gaat Google en Twitter vragen... om maandelijks verslag uit te brengen over Russische desinformatie. Volgens nieuwsite Politico is dit een onderdeel van een actieplan tegen nepnieuws. De Commissie wil de rapporten hebben met het oog op de Europese verkiezingen in mei. Steeds meer wetenschappelijke publicaties zijn gratis te lezen, meldt het Ratenauw-instituut. In 2016 was 44% van de onderzoeken waaraan een Nederlandse wetenschapper meewerkte toegankelijk zonder te betalen. En daarmee loopt Nederland internationaal aan kop, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Dan nog het weer. Vanmiddag valt op steeds meer plaatsen regen of motregen. Het is een graad of 8. Vanavond gaat het vanuit het westen nog wat harder regenen. En dan morgen blijft het grijs met soms motregen en ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vielen bij Amsterdam op de A10 West richting de A10 Zuid... tussen Slotervaart en Knoopend Amstel staat 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu ZFM luncht. Ik vind dat ene regeltje niet zo goed. Het laatste regeltje van het liedje. Dat iedere avond zing ik denk, en elke avond denk ik, dat ga ik toch veranderen. Ik heb het net tegen Maurice gezegd: die staat er met het boek. Dat laatste regeltje van die: van die uh, liever kijkt naar een aquarium met vissen. Dat vind ik niet zo'n zo goede tekst. Dus natuurlijk, dus, want het is onzin eigenlijk. Hè? Want wie kijkt dan naar een aquarium waar, waar geen vissen in zitten? Dat doet niemand. <lacht> een dom zinnetje. Het, het leuke van het aquarium zijn de vissen met die smoelen tegen die, tegen die ruit. Zo. Dat, is, dat is leuk, maar zonder vissen. Dus daarom, ik heb die tekst zelf geschreven, maar ik vind het een domme tekst. Ik heb net tegen Maurice gezegd: ik ga er wat anders van maken. Heb je dat vaak hoor? Ik ben niet alleen de slechte tekstdichter, hoor. Heel veel liedjesschrijvers die ook zomaar wat schrijven af en toe. Hier, liedjes over Amsterdam, we zijn in Amsterdam. Wat dacht je van zo'n zinnetje van... Uh, Rememij Amsterdam... Uh, li liever in Mokum zonder Poen dan in Parijs met een miljoen. <lacht> Ik weet het niet. <lacht> Leg die vraag maar eens voor aan de gemiddelde Amsterdammer. <lacht> Ik weet het niet hoor. Maar je hebt veel van die liedjes. Er is nog een liedje over die tulpen van Amsterdam. Dat vind ik ook zo'n domme tekst. Van: Ik stuur je tulpen. Hoe is dat ook weer? Als de lente komt, dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam. Hoe is dat? De lente komt. Er is een heel dom zinnetje in. Ja, tulpen Amsterdam. Duizend gele, duizend rode. Ja. Het zijn 2000 tulpen, mensen. Stel je voor, er wordt gebeld. Ja, de vent van de deur met 2000 tulp. Nee, toch geen vazen huh? Je hebt toch dat beroemde liedje van Annie Schmid? Annie Schmid is onze, onze beste, het allerbeste. Die, die schrijft de beste teksten. Veel beter dan ik. Ik zing beter dan zij, maar goed. Huh? Annie M.G. Schmid. Uh... Ja, een fantastische vrouw. En die schrijft prachtige teksten. En dan denk ik toch af en toe, ja, is dat nou wel... Huh? Dat heb je vaak met liedjes. Ze heeft dat beroemde liefdesliedje geschreven van dat doosje. Ken je dat? Ik zou jou het liefste... Ja. In een doosje. Schattig liedje. En als ik iedere keer als ik het hoor, denk ik, ik geloof niet dat ik dat doe. <lacht> als ik iemand lief heb, dan doe ik hem niet in een doosje, hoor. Ja, of ik moet erbij kunnen leggen meteen, maar anders niet. Nee? Ja. Dat gek, toch is het zo'n lief liedje dat heb je vaak met teksten. Maurice, Maurice kom eens even met dat boek op het toneel. Dan kan ik de mensen, dat is het af, dan ga ik erop, anders blijf ik over aan de gang. Kom maar, ja, maakt niks uit dat het jasje aan heb of niet. Kijk mensen, dit is het boek, dit is het boek. Dit is het tekstboek. En Maurice is met... Uh, Maurice, die houdt dat allemaal bij achter de coulissen. En ik zei net tegen hem: ik ga dat tekstje veranderen. Toen ik even in de coulissen was, zei ik dat tegen hem. Dus uh, bedankt. Maurice, luister. Ik heb net gezegd van de mensen: heb ik verteld dat. Uh, dat uh, Kun je dat horen, daar wat ik vertel? Ja, natuurlijk. Heb ik. Uh... <lacht> heb ik uh, verteld dat, uh, dat er zoveel domme teksten zijn. Hè? En jij zingt ook zo'n domme tekst. in dat... Uh... Uh... Ja, ik heb die tekst zelf geschreven. Maar dat vind ik ook zo'n liedje, dat zegt niks. Mee, uh... Mediterranee, <tied> <tied> zo blauw, zo blauw. Nou, <en>? in? <tied> Dit is toch geen tekst? Dat is toch een domme. Dat heeft toch. Oh. De? C'est le ton qui fait la musique. Mon enfant. Papa fume une pipe. Yeah. Die Maurice. En Maurice is mijn rechterhand. Die gaat al twintig jaar mee op tournee. Die heeft alles gedaan. Nu gaat hij met zijn eigen show beginnen. Ik hoop dat hij doorgaat als ik er niet meer ben. Zou dat heel fijn vinden. En uh, Kijk, als ik hem nou zo s'avonds zie voor de pauze, dan denk ik... In my time on the open sea. Vergeet helemaal een plaat klaar te zetten. Ben ik toch dom. Ik zat zo ingespannen te luisteren naar toon. En dan vergeet je een plaat. Heb jij wat cultuur voor ons, Beb? Ik heb wat cultuur, ja zeker. Er is zoveel te doen. Ik heb wat op kunnen scharrelen. Er is in het patronaat. Aanstaande vrijdag is daar presenteert de Irrational Library. Met Win Harms, Make Out Molly, The Irrational Library Zelf... The Legendary Orchestra of Love, Mr. Weird Beard... en DJ Disfingered, The Legendary Orchestra of Love. En dit, The Legendary Orchestra of Love, is een vat vol tegenstrijdigheden. Rock'n'Roll Trio speelt vrolijke, dansbare gitaarmuziek... en de liedjes vertellen absurde, maar vermakelijke verhalen. Het is dus visueel aantrekkelijk, bezit aanstekelijke humor... en ook aan uh, showmanschap ontbreekt het de drie heren niet. Vanuit hun thuisstad Rotterdam broeden ze op hun plannen... om de wereld te veroveren met hun grenzeloze charmes. En dat is dus aanstaande vrijdag in patronaat. Het geheel speelt zich af tussen 9 uur en 2 uur s'nachts. En het aardige daaraan is, het is gratis. Ook in het patronaat, maar dan zaterdag... 8 december en dat is s'nachts tussen 11 en 4 uur. De Vunzige Deuntjes. De Party Squad, April Grey, DJ Mani, Eva Adamidis en de La Lita, hosted bij Marbou. De dagen worden korter, natter en kouder. Kortom, winter is hartstikke coming, maar niet getreurd. Vunzige Deuntjes is er voor je. Toen, nu, straks en voor altijd. Want 8 december komen ze naar het patronaat opwarmen... met lekkerste hip-hop, R&B, dancehall en gezelligheid. Wie heeft er zin in een funzig feestje? En dan moet ik zeggen dat de uh, early birds, dus de wat goedkopere kaartenrit, zijn uitverkocht. Maar er zijn nog normale tickets te krijgen vanaf 14,10 euro. En dat is dus zaterdag de 8e patronaat tussen 11 en 4 uur s'nachts. Om nog even in Paternaar te blijven is daar zondag 9 december heel iets anders. Om middags, uh, de, de zaal gaat te lopen om drie uur, maar aanvang is vier uur. Lone Road Station met Vincent van Deen en DJ Big Jimmy. Vincent van Reen is een Nederlandse gitarist, singer, songwriter... die vanaf zijn zeer prille jeugd de gitaar van zijn vader overnam. Hij was meteen raak sindsdien is hij beïnvloed... door melodische songs van James Taylor... het flamboyante gitaarspel van Tommy Emanuel... en de krachtige mix van verhalen. Muziek door progressieve rockmuzikanten zoals Stephen Wilson. Dit alles inspireerde dus Vincent van Reen. Zijn teksten zijn kleine verhalen met een twist... en zijn warme bariton zingt hij over liefde, verlies... dromen die voor je ogen ineen storten terwijl je hulpeloos volwassen het leven instruikelt. Vincent is weliswaar op de eerste plaats gitarist... en daarom constant op zoek naar nieuwe manieren om zijn gitaar te laten zingen. Dat gaat hij dus doen aanstaande zondag 9 december vanaf 16 uur in het Patronaat. En dat doet hij samen met Lone Road Station. En dat is een band van formaat. Denk aan rockend gitaarwerk, funky grooves, bombastische ballets... En die samen smelt het in een pakkende eigen stijl. Dat is een zeskoppige band die is opgericht in 2013 te Venlo. En die inmiddels bekend is om zijn dynamische en energieke live shows. Ook van deze show in het patronaat kan ik zeggen... de toegang is gratis. Dus heel veel plezier met Vincent Reen en DJ Big Jimmy en Lone Road Station. Patronaat Disney Had u natuurlijk al meteen gehoord, want u bent kenner, dus ik tenminste daar ga ik vanuit. En u had al natuurlijk gelijk gehoord dat dit Neil, uh, Neil Young was en um, het komt van een album het heet Songs for Judy en het heet No One Seems to Know. En het was ook overduidelijk natuurlijk dat het een live opname was. Zeg, Beb. Ja, cultuur nu. Cultuur nu, nou reken maar, reken maar, dat wij te doen. Nu. In het Kennemer Theater op het Kerkplein. te Beverwijk, donderdag 6 december. Dus dat is morgenavond om kwart voortuig. over acht. In de grote zaal. Ja. De African Mamas. Dat is een try-out van The Christmas Under African Skies. Een kleurrijk, hartverwarmend en swingend Afrikaans kerstfeest. Want net op het moment dat de december dip... dip op zijn dieptepunt eraan zitten komen, komen de African mama's kleur en warmte brengen met een bijzondere kerst special. Prachtige Afrikaanse traditionals, ontroerende a cappella liederen, swingen gospel en wereldwijd bekende kerstklassiekers roepen deze topzangeressen de donkere dagen een halt toe. Wie maalt er nog om een witte kerst als er zo'n hartverwarmende Afrikaanse kerst voor de deur staat? Voorafgaande aan de voorstelling van half acht tot acht uur... brengt Beverwijkse koor Cusola u alvast in de Afrikaanse stemming in de foyer. Het zijn dus de African Mamas, Kennemer Theater... morgenavond kwart over acht en de prijzen zijn vanaf. 25,50 euro. De Cusola, dat ken ik. Dat is een hele koor. Ja, ja die ken ik. De, en zij uh, gaan in de foyer dus uh, de mens ja. al in de stemming brengen. Nou, dat uh, doen ze heel goed. Want die zingen inderdaad allemaal van die Afrikaanse uh, muziek. Dat is ja. echt geweldig. Heel nou, goed. Hopelijk gaan de mensen kijken. Vrijdag is in datzelfde Kennemer Theater... ook in de grote zaal... vanaf kwart over acht... Schuld 12+. plus. En dat is toneel naar de bestseller van Mel Wallace de Vries... Spannende theaterthriller na die gelijknamige bestseller. Vond je boy 7 spannend, zet je te bibberen bij vals en bij shock? Hou je haar tammer vast, want schuld is ook een heel spannende theatertriller. Nadat op school drie jongeren kort na elkaar zelfmoord plegen, legt Tess een briefje: Jij bent de volgende. En op zoek naar de waarheid doet ze een schokkende ontdekking. Ze moet zelfs vrezen voor haar eigen leven, maar niemand gelooft haar. Word jij het nieuwe covermodel? Want voordat de voorstelling begint is er een covermodellenwedstrijd in het theater. Waarbij je kans maakt om covermodel te worden voor Mels nieuwe boek. De covermodelwedstrijd wordt vanaf 45 minuten voor aanvang tot 5 minuten voor aanvang van de voorstelling gehouden. En er mogen maximaal 15 deelnemers aan meedoen. Na de voorstelling komt de kast van de foyer om de boeken te verkopen... maar ook om met de boeken bezoekers op de foto's te gaan. Dat is dus de beroemde meet-and-greet. Prijzen van dit hele spe spektakel zijn 22,50. En de aanvang is dus om 20 uur 15. Grote zaal Kennemer Theater. Kennemer Theater ook vrijdag, maar dan in de kleine zaal. Half negen. Uh, zonder genade. Prachtige stem, schitterende teksten en een grote toekomst. En dat is elke vierwijzer. Elke neemt in zonder genade alles onder de loep... dat de wereld en het leven ons voorschotelt. Waar doet het zeer en waarom? En als we allemaal wel eens huilen, waarom doen we dat dan alleen? Soms snoeihard, maar met de stem van een engel... legt ze de vinger op ieders zeer plek. Eerlijk, onbedadelijk grappig en pijnlijk raak... op plekken die vaak genoeg... Onaangeroerd blijven. Maar niet bij elke, in haar zaal. Elke vierijzer, kleine zaal, kennen met Theater. Uh, vrijdagavond uh, half negen en de prijzen zijn vanaf 15:50. Better be good, hè? Huh? smile Is it only cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile Do you smile to tempt a lover Mona broken heart. Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there and they die. Just a cold and lonely, lovely Mona Lisa, or is this your way to hide a broken heart? Met een oud werkje van Nat uh, uh, King Cole. Die het ook een mooie manier zingt over de Mona Lisa. Maar dit was een live opname van Gregory Porter. Echt geweldig. Mona Lisa dus. The, mist, the lady with a mystic smile. Hoho! Zou het over jou gaan, Deb? Nou. <laughs> Cultuur! Uh, het kennen met theater. We blijven er nog eventjes in Beverwijk oh. op het Kerkplein. Want daar is zaterdag... Aanstaande zaterdag 8 december, aanvang kwart over acht in de grote zaal Late Lente. Ellen Pieters, Guido Spek en Sjoerd Pleizier, Julia Herfst en nog wat anderen spelen De Late Lente. En dat is een brutale en pittige tragicomedie over de romance tussen de beroemde zangeres Mirova, Mira Faber en de veelbelovende pianist Bo. Zij is begin 50, hij midden 20. De muziek brengt hen samen en wordt de soundtrack van een spannende flirt. Maar wanneer die ontaart in een heftige liefde, komt hun omgeving absoluut in reactie. Ego's botsen, maskers vallen, harten dreigen te breken. En Mira staat voor het grootste dilemma van haar leven, volgt ze haar hoofd of haar hart. Laat de lente dus kennen het Theater aanstaande zaterdag in de Grote Zaal prijzen vanaf 25,50, aanvang kwart over acht. Kennen met Theater Grote Zaal, maar dan 9 december... zijn er twee voorstellingen te weten om kwart over tien... en om kwart over twee, dus dagvoorstellingen. De prijzen zijn 11 euro. En we hebben dan de street-hip-hop groepen... solo en duo street-hip-hop. De wedstrijd voor alle dansgroepen, duo's en solisten... die zich met elkaar willen meten en ontmoeten. In slechts een paar jaar is... Nou, even, is WKYCD razendsnel uitgegroeid... tot een van de grootste en leukste danswedstrijden in Nederland. In 2018 hebben we door de enorme toeloop... een extra voorronde moeten houden. En dat gaan we volgend jaar weer doen. Dus meer kans om je te kwalificeren voor het jaar... Uh, en voor de nationale kampioenschappen van 2019 in het Kennemer Theater. 9 december om kwart over tien s morgens en om kwart over twee s'middags kun je meedoen. En de prijzen zijn 11 euro. Dan gaan we naar Theater De Luivel. En dat is dan Alex Ploeg Ultimatum. Soms moet je jezelf een ultimatum stellen. Bepalen wie je bent. Sterk zijn de volwassen worden, ergens voor staan. Alex weigert dat al jaren, want kom eens op... hoe doe je dat als je en vat vol tegenstrijdigheden bent? Want kom op, hoe doe je dat? Alex Ploeg is een zelfverzekerde jongen die het allemaal niet weet... De raak, die rake vragen stelt over onderwerpen die er niet toe doen. Die razendsnel is, maar stagneert. Een coming-of-age story, après la lettre. Alex is lid van de Comedy Train en won de publieksprijs van Camaretten 2016... Onlangs werd hij in de volkskant uitgeroepen tot comedy-talent van 2018. En zodoende is hij te zien in het komend voorjaar. Een nieuw seizoen, een satirisch sketchprogramma, Clickbait. Veel van zijn verhalen zijn hilarisch. En hij doet de voorstelling dus nu in theater De Luifel. En daar ga ik nog even kijken. Het was aanvang kwart over acht. En de prijzen zijn vanaf 18,50 euro. Tot zover dit kleine... En het staat onder de naam Brian Ferry. Ik heb hem niet gehoord. U wel? Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. Vanaf 1 januari zal de VVV Zandvoort zijn gehuisvest... in het Zandvoortsmuseum aan het Gasthuisplein. Het betreft alleen de Bali-functie. De medewerkers van de marketingafdeling van Zandvoort Marketing verhuizen niet mee naar het museum... De laatste jaren is het aantal bezoekers dat het VVV-kantoor binnenstapte... sterk afgenomen, omdat tegenwoordig heel veel informatie... online wordt gezocht en gevonden. Nog is ervoor gekozen de balie nog niet helemaal af te stoten... en zij zal in ieder geval tot januari in het museum huisvesten. Daarna wordt besloten wat er verder gaat gebeuren. Vanaf de, uh, wat de marketingafdeling heen gaat, is nog niet bekend. Gesprekken met geschikte locatie in een afrondende fase. En uiteindelijk begin januari wordt er duidelijkheid verwacht. Maar het pand aan de Bakkenstraat zal op termijn geheel worden verlaten. Er is een fietser dinsdagavond gewond geraakt... na een botsing met een auto op de Westelijke Randweg in Haarlem. Even half acht ging het mis met de kruising... van de Westelijke Randweg en de Zeilweg. De fietser kwam hard in botsing met een auto... Politie en meerdere ambulances zijn opgeroepen... en het slachtoffer is opgevangen door ambulancepersoneel... en vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de N208 richting Velzerbroek tijdelijk afgesloten. De politie doet nog nader onderzoek naar het voorval. Een man heeft dinsdagmiddag een tweejarig meisje proberen te ontvoeren... op de markt bij het winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem. Door snel optreden van omstanders is de man overmeesterd door de politie. De dader pakte het meisje op en rende er vandoor. Ze was met haar opa en oma aan het winkelen. Omstanders die het zagen gebeuren zijn te hulp geschoten. Zij belden 112 en zijn achter de dader aangegaan. De dader is kort daarna ook overmeesterd door de politie... en het meisje is herenigd met haar opa en oma. De schrik zat er goed in voor alle betrokkenen en het kleintje... maar dat is ongedeerd begrepen be gebleven...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 Het weer van Weerplaza in het noordoosten komen er opklaringen voor... en ligt de temperatuur dicht bij het vriespunt. Dat is hier niet het geval, want in het zuiden is het meer bewolkt en minder koud. Overdag schijnt in het noordoosten van ons land dus nog even de zon. Maar hier aan de kust gaat het regenen en dat gaat over het hele land trekken. Het wordt 3 graden in Groningen, 10 graden in Zeeland. En bij ons, wij zitten daar ook tussen. De wind is matig tot krachtig. Uh, windkracht 3 of 4 en het weekend blijft wisselvallig. Marguerite S-huis, nog met Henny Huisman op drums, weet je dat? Leuk, hè? Ja, ja, ja hij speelde ja, ja. hier niet mee hoor. Want even daarna werd hij uit de band gezet. <lacht> maar, <laughs> dit was Henny niet. Maar hij zat toen nog wel in die band. En uh, even later, uh, niet lang daarna werd hij uit de band gezet, omdat ze hem niet goed genoeg vonden. En uh, dat heeft toch geleid tot een jarenlange veten tussen Henny Huisman en Marguerite S-huis. Maar ze hebben het op een gegeven moment wel weer bijgelegd. Ja. Oké, okay, vooral toen Henny ook heel groot veel succes kreeg natuurlijk. Dat wil schelen hoor. Dat ja. wil schelen. Die heel populair werd met zijn Soundmate Show en Playback Shows en dat soort dingen. Surprise Show en dan weet ik het allemaal niet. Goed, Hennie Huisman. Uh, nee, uh, Lucifer. Dat was Lucifer. Ja, en dat uh, deed ik even speciaal voor een vriendin die oh. dit gaat doen: haar huis te koop zetten. Oh, dan jij je huis te koop zetten. Nee, nee, niet weer. Niet die, weer. Nee, uh, okay. ik, uh, ik ben net heerlijk geland. Nee, okay. maar een A goede moeilijk. vriendin van mij staat op dit punt. Ja. Voor haar was dit. Oké. Okay. Nou, hopelijk. Uh, maar ja. gaat het gaat helemaal leuk worden. Ja. Ik was nog even in Heemstede met De Cultuur. Ja. Uh, we waren eerst in het theater De Luifel... en ik vergat te vermelden dat Alex Ploeg daar dus 7 december is. Jo. Met zijn cabaretvoorstelling. Maar daar is op het podium... even kijken... 8 december hebben we daar Mathilde Santink... op het open podium Oude Kerk. Aanvang is kwart over acht. Mathilde Santing doet daar een kerstconcert. Het heet Happy Holidays, want in de donkere dagen voor Kerstmis straalt sinds een paar jaar een heldere ster. Zij heet Mathilde Santing. Haar liefde voor het klassieke Amerikaanse liedrepertoire leidde tot een prachtige en veelgeroemd album met hartverwarmde kerstklassieker. Tijdens dit concert zingt Mathilde haar lievelingsliedjes, nummers als Have Yourself a Merry Little Christmas, Winter Wonderland. Joni Mitchell's River and Blue Christmas van Elvis. De warmte, warme stem van Mathilde lijkt met de jaren alleen maar mooier te worden... hebben de recente recensenten geschreven. En dit concert voor sfeervolle classics... van onder andere Bing Crosby, Frank Sinatra, Elle Fitzgerald... is dan ook een waar kerstcadeau voor iedere muziekliefhebber. Daarnaast is er onder haar kerstboom ook ruimte voor verstilling... en vraagt ze zich af... We zijn allemaal online en connected, maar zijn we wel verbonden met dat symbool van onschuld in zijn kribbe. Dus de ware kerstgedachte. Gedurende haar carrière won Mathilde drie Edisons en een gouden harp. En had een grote prijs hits met bijvoorbeeld nummers als Beautiful People en Wonderful Life. Ook zong ze Nederlandstalige nummers als Appels en de op tafelsprei, Nee, Appels op de tafelsprei heet dat nummer. Met de videoclip van Erwin Olaf. Maar we zien haar dus met een kerstspecial op het podium van de Oude Kerk. Aanstaande zaterdag, 8 december, aanvang, kwart over acht. En de kaarten voor vrienden van dat podium, 19,50. En mensen met een cultureel jongerenpaspoorten, 18,50. De toneelschuur in Haarlem heeft vrijdag 7 december... smiddags om 4 uur een dansworkshop Mechanical Ecstasy. Leer onder professionele begeleiding de dansmoves uit de voorstelling. Ga aan de slag met het thema Mechanical Ecstasy, het feest van leven... en ervaar wat de dansers s'avonds doen. De toegangs is gratis en de combinatie met een kaartje voor de voorstelling... De capaciteit is beperkt gelieve dus wel te reserveren. Magical Ecstasy een feestvoorstelling voor iedereen een ode aan de Rave Party. Stat dus in de toneelschuur vrijdag 7 december, smiddags om 4 uur gratis toegang. Ook in de toneelschuur vrijdag 7 en zaterdag 8 december. En dan is de aanvang bij de avonden om 20 uur. Kinderen van Aleppo. En dat volgt het verhaal van drie studenten... die de straten opgingen voor meer vrijheid in Syrië. Alle met eigen beweegredenen, alle met een eigen verhaal... maar wel met één doel, vrijheid. En dat was tijdens die Egyptische Lente. In een persoonlijke monoloog vertelt George Elias Tobal... het verhaal van deze vreedzame vrijheidsstrijders. Het verhaal van hen, wiens revolutie is gestolen... De prijzen zijn 18,50 cultureel jongerenpaspoort 14,50 evenals studenten. Er is een nagesprek na afloop van de voorstelling op die 8 december en dan vragen jongerenambassadeurs van de toneelschuur tussen 15 en 21 jaar de regisseur en de acteurs de hemd van het lijf. Dit nagesprek is voor iedereen toegankelijk. Dit nagesprek is onderdeel van backstage. En ben je jonger dan 25... dan kost een backstage-voorstelling 12 euro. En trouwens een backstage-film 6 euro. Maar dit gaat dus over het nagesprek van die voorstelling... Kinderen van Aleppo, vrijdag 7 en zaterdag 8 december. Beide om 20 uur in de toneelschuur. Nou, Dit waren mijn uh, kleine tipjes voor een boeiend komend weekend in Cultuurland. Mooi binnen de timing, prachtig, mooi. Ja, een beetje drummer moet kunnen timen. Ja, dat is, dat is natuurlijk <laughs> wel. Ja, dat uh... is. Het was zomer en ik erken me. We stonden naar dat park. We spraken voor uiterlijk. remember tonight if I forget Harry Webb, hè? Hij kan dat nog steeds hoor, Harry Webb. <coughs> toen dacht jij natuurlijk Harry Webb. Wie was dan Harry Webb? Als ik hem niet had herkend, had ik gedacht: wie is Harry Webb? Ja, <laughs> maar het was Cliff Richard. Dat ook nog. Dat en, uh, goed. Ja, een nieuw album van hem. En uh, het heet Everything That I Am. En het is een beetje een kerstfeer. Nou ja, dat kan. Uh, maar goed, het is nog steeds Sinterklaasdag, hè? Toch Het is vandaag nog steeds verjaardag uh, Sinterklaas de oude man. Ja, de oude man, ja, man hè. Ja, ja, van Sinterklaas. Nou, oké okay, dan. Dan weten we dat. <laughs> Sinterklaas. nog, Ja. Oké. Okay. Kom maar binnen. Schallen. Ik heb verder gelopen, voor ik wist wat ik zou kopen. Dus ik hoop dat je het leuk vindt, de voeten van eh. Uh. Pittig Sinterklaas liedje. He? Heel pittig Sinterklaas ja, liedje. Pater er is ook een carnavalsversie van, maar dit was de Sinterklaas versie. Pater Moes Groen, een hele leuke band was dat. <coughs> en um, nou ja, dat heet het heette dus. Uh, Kom maar binnen. Ja, en dit is weer een beetje gevoelig: The Beach Boys. on the cold Lose a wife Changed my life We're not together The Beach Boys. Gezongen door Bruce Johnston. En de nummer, dat heette Tears in the Morning. Jawel. Heel gevoelig. Ja, toch? Nou, ja, ja. Vond ik wel. Vond ik wel heel gevoelig. Hé, hey, dit is de laatste voor de voor vandaag. Ja. Stevie Wonder. For once in my life. once in my life. I have someone who needs me. Someone I've needed so long For once unafraid I can go where life leads me Somehow I know I'll be strong For once I can touch What my heart used to dream of Long before I knew Oh, someone more like you Would make Heard me before For once I have something I know won't deserve me I'm not alone De laatste plaat voor mij deze week. Ja, maar Want uh, het zit er weer op. En uh, dit was wat voor, voor deze woensdag. Beb, weer bedankt voor je fijne deelname. Ik vond het heel erg gezellig. En publiek, dan, uh, mensen, luisteraars natuurlijk hartstikke dank voor het luisteren. En, zo. en een hele leuke Sinterklaasver. Ja, een hele leuke Sinterklaasavond. Ik hoop dat je vlekken katoutjes krijgt. Ik krijg ze niet, ik weet het zeker. Nee. Want wij vieren het niet, dus een beetje moeilijk met z'n tweeën. We hebben geen kinderen, dus... Maar oké, okay, maakt allemaal niks uit. Uh, dus in ieder geval, uh, ik zou zeggen, veel plezier. En uh, nou ja, tot de volgende keer maar weer.